Joris Stubenitski met het NOS-journaal. President Obama noemt de afspraken die de zes wereldmachten en Iran vandaag bekend maakten historisch. Hij vindt het een goed akkoord dat tegemoet komt aan de belangrijkste eisen van de VS. De wereldmachten en Iran hebben vandaag overeenstemming bereikt over de belangrijkste zaken om eind juni met een akkoord te komen over het atoomprogramma van Iran. Israël is kritisch over de deal. Premier Netanyahu vreest dat een te groot deel van de Iraanse nucleaire capaciteit intact blijft. Bij de gijzeling op een universiteit in Kenia zijn zeker 147 doden gevallen en 80 gewonden. Vanochtend vielen zeker vijf gewapende terroristen de universiteitscampus aan. Er waren toen 800 studenten aanwezig. De aanval is opgeëist door de islamitische terreurbeweging al Shabaab. Volgens een woordvoerder van de beweging zijn alle slachtoffers christenen en zijn moslims ongemoeid gelaten. De Franse europarlementariër Jean-Marie Le Pen staat nog steeds volledig achter zijn uitspraak over de gaskamers uit 1987. Dat zei hij vandaag op de Franse televisie. Le Pen noemde in 1987 de gaskamers een detail in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Hij was toen nog de leider van het rechtse nationalistische Front National. Zijn dochter Marine Le Pen, nu leider van de partij, heeft meteen afstand genomen van de woorden van haar vader. Minister Schippers verwijdert de sportjes van de zorgcampagne Nederland verandert, de zorg verandert mee. Ze staan op de site van de campagne. Gisteren bepaalde de reclamecodecommissie dat de sportjes het vertrouwen in reclame schaden. De FNV diende eind vorig jaar een klacht in omdat de sportjes veel te positief zouden zijn over de toekomst van de zorg. Eerder vandaag zei minister Schippers nog dat ze de omstreden sportjes online zou houden. Het weer, vannacht opklaringen. Morgen in het noorden en oosten droog en wat zon. In de rest van het land bewolkt met smiddags wat regen. Het wordt morgen 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met, met nu de nacht.